...onder ogen gezien. De overheid doet nog steeds de websman Mark Dulaert in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De maatregelen die zijn genomen hebben geen effect gehad. Jaarlijks is het aantal gevallen van kindermishandeling zelfs gestegen... ...tot boven de 118.000. Volgens onderzoek overlijden jaarlijks zeker 15 kinderen aan mishandeling. Dulaert wil landelijke opvangcentra... ...die gespecialiseerd zijn in het behandelen van alle gevallen van kindermishandeling. Een oud Malinees vliegtuig dat niet voldoet aan de Europese milieunormen mag maandagavond toch landen in Nederland. De luchtvaartinspectie geeft er toestemming voor omdat de Boeing 727 een regeringsdelegatie van Mali naar Rotterdam brengt. Eigenlijk mag het toestel niet na zes uur s avonds landen omdat het te veel lawaai maakt. Bij Rotterdam Centraal wordt een grote anticriminaliteit en terrorisme oefening gehouden. Onder meer de politie, de RET, de NS en acteurs doen eraan mee. Tijdens de actie met de naam Yellow Line wordt er getraind op het herkennen van afwijkend gedrag. Door de oefening moet de veiligheid op Rotterdam Centraal en in het openbaar vervoer toenemen. Twee winkeldieven liepen tijdens de actie tegen de lamp. Ze werden volgens de politie per toeval betrapt. Dan nog het weer, bewolkt vanmiddag, nevelig en mistig. Alleen in het zuidwesten westen klaart het mogelijk wat op en breekt de zon zo nu en dan door. Temperatuur 8 graden in Groningen en een graad of 12 in Zeeland. Morgen weinig verandering. Dit was het NMS Journaal. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er staan nu geen files, dit zijn de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Op de A12 tussen Utrecht en Arnhem worden gecontroleerd tussen het knooppunt Lunette en Veenendaal. En de A15 Gorken-Nijmegen, daar staan ze tussen de knooppunten Del en Valburg. Het KBD kan ook op andere plekken controleren, want ze worden niet allemaal van tevoren aangekondigd. Tot zover de verkeers.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 In Zandvoort Zandvoort heeft het En jij beleeft het Het ritme van GFM op tv, radio en internet GFM Met nu Wat meer hoor Nog meer straks aan. Goedemiddag, goed. Oh, uh, zijn we in de lucht? Ja, ja, ja. De oh, we vliegen, vliegen al. He? We vliegen al. We vliegen al ja. weer. This is your captain speaking. There's is absolutely no cause for alarm. Waarom nou, niet? The right wing is not on fire. <laughs> <laughs> al dat rook en vlammen die u ziet. Dat is just a show. Ja. Dat is allemaal een nieuwe 3D film. <laughs> <laughs> Probeer een nieuwe licht- en van uit. Ja. John nee, How to Irritate People Daar komt dat niet voor Het is leuk, ze vervelen zich zo in de kop En ze allemaal van dat soort Opmerkingen zitten maken, dat is gewoon heel erg leuk Moet je maar eens kijken op internet, dames en heren uh, YouTube bijvoorbeeld How to Irritate People heet het Van John helemaal geweldig Gisteren nog even, of vorige uh, week nog even gezien van Huber, uh, Oh, daar dus zijn we helemaal niet mee bezig natuurlijk We zijn bezig met de 4 jaar Oh, is dat zo? Ja. ja Ik dacht dat we in een praatprogramma zaten Nee Nee, hij, ja, ja en zo komt Johan Kruijf even langs. Oh, is dat zo? Ja, die komt even langs en die komt even zijn standpunt uitleggen over uh, zijn nieuwe functie bij uh, Zilvermeeuw. Bij wie? Stilvermeeuwen. Stilvermeeuwen. Dat is toch een club of niet? Nee, Zandvermeeuwen. Oh, Zandvermeeuwen, oh? Ja. Maar die bestaat niet meer, het is SV Zandvoort tegenwoordig. Oh, het is nu SV Zandvoort. Oké, <laughs> nou, ik heb betrouwbare bron dat Johan Kruijff daar, omdat hij bij Ajax toch weggaat, dat hij daar komt en zich gaat bezighouden met het 15e elftal. Oké, okay. ja. Ja, ja, dus... dat is wel gelukkig maar. Ja toch? Ja, dat vind ik mooi. Ja, ja daar weet ik er volgens nog niks van, maar die hoort dat druk. Ik ging het, Ik ging er bijna zorgen maken. Ja. Ja. Hé, hey, maar uh, we gaan platten rijden vanmiddag. Ja, vind ik een goeie. Wat zie je nou weer aan mijn muis? Ja, wat zie ik jij weer aan mijn muis? Oh. oh. <laughs> ja. Ik probeer wat te doen. Wat probeer je te doen dan? Ja, dat maakt allemaal niet uit. Dat, dat maakt niet uit voor de luisteraars thuis. Uh, Welke platen gaan we omdraaien vandaag? Dat weet ik niet. Oh! Ik heb niks meegenomen. Heb je niks meegenomen? Uh. Oh, dan heb ik ze meegenomen. Oh. Oh, ook gezegd. Ah. Ja. zou je vertellen wat ik heb uh. meegenomen? Nee. Waarom niet? Nou, omdat je niks meegenomen hebt. Dus. Natuurlijk ja, wel. Ik heb deze Vu meegenomen van Cosmic Steel, Smash Young. Nee, die heb ik meegenomen. Me, Myself en I van uh, Joanne. John uh, Trading heet uh, het. John Armaid Trading, ja ben ik ben niet goed in naam aan ja. En de Spirit en, of Rock van de Beach Boys heeft mee. Nee, ja. hey, De Definite ja. Album van de Brit. Uit de serie Spirit of Rock the definite ja, ja, de Definite de, Album naar verzamelen. verzamelalbum album uit de serie, ja. ja de kant. Ja, dan moet je het wel goed zeggen. Ja, sorry. En deze vuur heb ik trouwens op verzoek meegenomen, dames en heren. Er was iemand die stuurde mij van de week een Meldje. Die ik zei van, nou, mijn vriend is helemaal gek van die LP. Nou, oké. Okay. Ik hoop dat hij nog te draaien is, want ik heb een... Het is een heel oud exemplaar. En ook nog een origineel exemplaar ook met, met ook de originele hoes nog die prachtige hoes met, met goud ingelegde letters en zo. Niet die latere hoes die gewoon uh, een van de, uh, zwak aftrekseltje. Nee, de echte hoes nog. Hè. Een mooi, mooi een soort uh, kartonhoes. Een karton zo. Uh, weet je wel. En, en dan mooie goud in. Uh. Maar goed, daar gaan we het straks over hebben. In ieder geval, hier heb ik mij de Déjà Vu, Crosby, Stills, Nash en Young. En uh, verder heb ik dus de Beach Boys meegenomen. En daar gaan we mee beginnen. Beach Boys van de Definite Album. Een album dat uh, volstaat met... Grootsteeds, grootste hits, dus u gaat er een aantal van langs worden komen. We beginnen met een prachtig liedje, God Only Loose, The Beach Boys. I may not always love you.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 Good one living to me God only knows what I'd be without you Oh, hij staat nou wel erg hard, zeg? Ja, jij wou hem hard hebben. Ja, maar. Dan op... doen we dat toch? Ja, nee, doen we geen nee. probleem okay. um, Goed, wat wil ik zeggen? Oh ja, de Beach Boys God Only Notes van The Definite album, de verzamel-LP uh, overigens. Maar, um, maar dus, uh, joh, hij staat tegen Geel aan, je mag over mij wel zo'n niet hoor. Uh, Oké. Okay. Um, heel goed. Dank u, dank u. Um, wat ik nog zeggen? Oh ja. Een verzamelalbum dus waar de grote hits van de uh, Beach Boys opstaan. Uh, ik zei het al, ik heb een, uh, een verzoek-LP vandaag. Uh, die had ik, uh, ik twijfel eraan of we hem nou al eens eerder in het programma hebben gehad, maar dat weet ik niet. Maakt ook niet uit. Uh, een verzoek-LP voor iemand die helemaal gek is van de LP déjà Vu van Crosby, Tills, Nash en Young. Iemand die in Zandvoort woont. En wie uh, uh, ik namelijk niet zal noemen, omdat het roo is. En uh, daarom heb ik die uh, plaat maar meegenomen vandaag. Uh, Crosby, Stills, Nash Young, Dallas Taylor en Rick Reeves. Uh, dat waren nog twee mensen die er ook aan meededen op de achtergrond. Maar het uh, was de, de hoofdmoot van Crosby, Stills, Nash Young. Hoewel Young eigenlijk uh, maar op twee liedjes meedoet. Uh, twee door hem zelf geschreven nummers Voor de rest niet uh, We beginnen met uh, het is overigens de tweede LP Van dit illustre gezelschap De eerste LP kwam in 1969 uit Met prachtige hits als Sweet Judy Blue Eyes en zo. En uh, de tweede LP was zo, no zo nodig uh, Zo mogelijk nog succesvoller Met werkelijk schitterende liedjes erop um, En daar gaan we er nu even draaien Carry On Crosby, Stills, Nash en Young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 you Van de. Van de Ja, het tikt een beetje af en toe. Dallas Taylor speelde percussie op deze plaat. En um, Greg Reeves deed de bas. Verder um, nog een aantal andere gastmuzikanten. die uh, toen de tijd weer opdoen waren. Zoals Jerry Garcia en um, John Sebastian van de Love and Spoonful. die ook nog hier en daar wat meedoet. Um, Deze vuur was uh, eigenlijk het, het, ja, het grote succes, het klassieke album van Crosby, Stills, Nash en Young. Um, Techno Young doet uh, op twee liedjes mee. Hij heeft wel meegeholpen in de productie. Maar hij doet eigenlijk uh, maar echt op twee nummers mee waar hij, uh, die hij zelf geschreven heeft. En dat is onder andere natuurlijk het prachtige Helpless, wat we later ook nog uh, gaan horen. Verder, uh, nou ja natuurlijk, Steven Stills die het uh, voorgaande nummer Carry On schreef. Graham Nash afkomstig uit de Hollies En die de Hollies verliet Omdat hij het oneens was met de muzikale richting De Hollies die wilde een LP gemaakt Toen de tijd met Hollies Zing Dylan En toen zei Graham Nash Ja hoor eens even eh, Daar leen ik mezelf niet voor Ik wil graag wat betere en progressievere muziek maken Verdween naar Amerika eh, En kwam daar in contact met eh, Steffen Stills en David Crosby En nou ja uh, de rest is bekend. Prachtige muziek hebben de gasten voortgebracht. Uh, ze doen af en toe steeds nog steeds dingen samen. Dat is wel heel erg leuk. Staan ook op uh, YouTube. Dat mag we dus wel zeggen. Prachtige, uh, prachtige, dingen van een concert uit 1997. Ze doen nog steeds echte gekke dingen samen. Crosby, Stills, Nash en Youngers, Deja Vu. En ik zei het al: de plaat heb ik meegenomen op verzoek. Van iemand die helemaal gek van die plaat is. We gaan verder met Joan Armatrading. Een dame die, uh, uh, die echt uh, ook in de zeven, zeventige jaren denk ik zo'n beetje behoorlijk doorbracht. Een aardige hit had met het nummer Rosie. Oh Rosie. You do that to the boys. Maar dat staat lekker niet op deze plaat. Dit is haar, volgens mij haar tweede LP. Maar ook dat zullen we nog even precies nazoeken Volgens mij is dit uh, haar tweede LP Muzikanten die er onder andere op meespeelden uh, Bas, uh, Will Lee en Marcus Miller Marcus Miller is wel bekend om de muzikanten uh, De drums, Anton Fig. De gitaars, Chris Spedding En Hiram Balak Ricky Hirsch Die speelde de snarige gitaar En Joan Harmon training deed dat zelf ook uh, Orgel uh, werd gespeeld door Afste de MP. LP 8 achtste LP Ja, het is wel in 1972 met whatever voor was. Oh. En dan nou. hele deze in 1980. Oh, dan ben ik toch wel aardig in de war. Ik dacht dat het de tweede was. Nou, maakt niet uit. Dat is de achtste. Vind ik wel ja. goed. Maakt me niet uit. Uh, in ieder geval, waar was ik gebleven? Oh ja, Ricky Hears deed ook op de snaren gitaar. Joan zelf ook. En verder hadden we op orgel uh, Danny Federici. De piano Paul Schaefer... Uh, Clifford Carter en Philip St. John. Dan uh, op saxofoon speelde mee de man die ook bij Bruce Springsteen in de E-Street Band speelt: Clarence, uh, Clarence Clemens. Ja, moet ik goed zeggen, natuurlijk. En verder hadden we nog wat uh, backing vocals uh, bij, van George Kerr en Sunny Turner. Nou, dat zijn de muzikanten die meedoen en we gaan de titelsong van deze plaat draaien: Me, Myself and I. Joan Armatrading I sit here by myself and you know I love it You know I don't want someone to come play I want to go to China and to see Japan, I'd like to say... Myself and I van Joan Armentrading uit 1980. Dus, goh, was ik in de was, hè? Jonge, jonge, jonge. Nou ja, maar dankzij uh, uh, de prachtige internetvindingen van tegenwoordig, uh, dames en heren, uh, kom je daar altijd weer achter. Joan Ar Trading, haar achtste plaat alweer. Ze is bezig sinds 1972. En uh, dit nummer heette Me, Myself Beach Boys weer van The Definite Album afkomstig uit een uh, serie Spirits of Rock. Uh, uitgebracht op het uh, op een, natuurlijk het Capital label. Dat was het label waar de Beach Boys onder andere op zaten. Samen met, uh, met uh, je mag wel zeggen aardig wat grootheden, als je die serie bekijkt wat daarin uh, uitgekomen is. Ik heb ze allemaal niet hoor, ik heb er maar één. Maar uh, als je de foto's ziet, dan zitten daar ons onder andere wij De band natuurlijk, de Beach Boys. Dan uh, natuurlijk niet te vergeten, de Beatles. Brainbox. Maar dat is, ja, Brainbox ook nog. Zit er ook bij, onze eigen Nederlandse Brainbox. Ja, heb ik toevallig uh, afgelopen zaterdag gezien. Een patroonaat was zeer leuk. Uh, Eric Burden en War bijvoorbeeld zit ook in die serie. Uh, Kent Heat zit erin. Uh, Michael Chapman, uh, CCC Incorporated, de voorloper van uh, van zou ik maar nou zeggen. Hè? Joe Cocker zit er ook bij. Queen's Clearwater Revival, uh, Deep Purple, nou noem het dan maar op. Van die bands zijn waren dus toen de tijd allemaal LP's uitgebracht in deze serie. Spirits of uh, Rock. Uh, ja, uh, we gaan door met The Beach Boys. Dus die LP heb ik bij me de Definite Album een verzamel-LP met de mooiste hits van deze fantastische Amerikaanse band. Het begonnen als, als een surfergroep, surfmuziek, dat was toen de tijd in, vooral in de, onder de jeugd van Californië natuurlijk, want daar is, was dat surfer er helemaal in, op de hoge golven daar, en ze hadden er ook altijd wel het weer voor, maar was, geloof ik wel. Uh, maar uh, dankzij het genie van uh, Brian Wilson werd uh, het zaakje langzaam uitgebouwd, en uh, werd het eigenlijk een uh, band die uh, behoorlijk concurreren met de Beatles altijd want beide bandjes keken behoorlijk naar elkaar wat ze aan het doen waren. Uh, een klassiek verhaal De uh, Beach Boys die hoorden Revolver van de Beatles en toen dachten ze Van je wat moeten we daar tegenover stellen Toen kwamen de Beach Boys met Pet Sounds en toen dachten de Beatles weer, Wat moeten wij daar tegenover stellen En toen kwamen de Beach Boys Of de Beatles met Sergeant Pepper Nou dat was een uh, prachtig verhaal goede concurrentie waarop we elkaar dus aardig Inspireerden We gaan een prachtig nummer draaien van de Beach Boys Do it again Juist We En het nummer dat heet uh, Do It Again. En dat het uh, geluid misschien een klein beetje uit het midden zit. Dat uh, ligt niet aan uw radio, maar dat ligt gewoon in de plaat. Uh, want ook een, een klassiek verhaal is dat Brian Jones, uh, de man die dus eigenlijk heel veel dingen voor de Beach Boys geschreven heeft. Aan één oor al behoorlijk doof was. Waardoor eigenlijk alle Beach Boys platen in die tijd in een uh, soort mapstereo uh, stonden. Want hij hoorde natuurlijk maar op één oor. Dus het is... Uh, Alleen maar weet je ook op dat ene oor gemixt. Vandaar dat je heel veel Beach Boys dingen niet echt in stereo kunt horen. Dus dan weet u dat vast. Waarom dat ligt dat het niet helemaal precies in het midden zit. Ja. Goed, Beach Boys dus. En doe... Wat een mooie dame. Wie is dat? Hey, wie is dat? flauw idee. Wie is dat? Is dat je nieuwe liefde of zo, uh, Mol? Nee, nee, nee. nee. Ik oh. zou niet durven. No. Een oudere man is aan het fitnessen in een sportstel. En ziet een mooie vrouw die ook aan het sporten is. Ja. Ze fitness trainer's langs komt vraagt wij hem aan welk apparaat hij de meeste indruk op de vrouw kan maken. De trainer bekijkt hem meewarig van top tot te een aan en zegt dan ik zou de geldautomaat in de halmer eens proberen. <laughs> ja, dat vind ik leuk. Ja, dat ja, is humor, meneer berg. Dat is nog eens humor. We gaan verder met Crosby, Stills, Nash en Young. Deja Vu, de LP uit uh, begin 70 jaar, als ik het goed heb. 71, maar dat wil ik aflezen. Even. Uh, Deja Vu komt uit 19, dat ga ik jou vertellen. Ja. Hm? Oh, uh, waar staat er? 1970, maart 11 maart 1970. Kijk, kijk, kijk, kijk, prachtig, mooi, mooi. Dank u wel. 11 maart 1970. Ik ben niet zo best in die jaartel tellen maar. 11 maart 1970. En. Nou ja. Wat is er? Telefoon. Nou, oh, nee, joh. Ja. Dan is een pacemaker. Oh, een pacemaker. Ja, daar kan oh, niks aan oké. doen. Doe nou een beetje kwalitatief, want het programma lijn... Nee, maar die loopt al weer weg. Nee, <laughs> ik bedoel, die houdt het in de gaten. Die, die heeft er een oor voor. Okay. Goed, deze vu dus. Uh, een liedje dat geschreven werd door uh, Graham Nash. Uh, een, beetje, een mooi liedje zelfs. Uh, met een prachtige steelgitaarpartij erop van Jerry Garthia. van... Uh, goh, dan ben ik die man weer kwijt. Ik ga het net nog op mijn tong. Maar goed, Jerry Garcia dus. Uh, van, uh, Nou, ik weet niet meer welke band die ook weer in zat. Ik ben een beetje af, afwezig lijkt het wel. Hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, dat weet ik niet. Misschien Alzheimer Light of zo. Greatful, uh, grateful Dead. Grateful Dead, ja. Die wilde ik zeggen. Grateful nee. Dead. Nou was hij de grote voorman van... En, uh, ook En de Grateful dat was ook een van die prachtige bands uit de topperiode van, uh, van de popmuziek in de jaren 70, begin, eind jaren 60, begin jaren 70. Jerry Garcia dus op steelgitaar en voor de rest Crosby, Stills, Nash Young in Teach Your Children.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 So please help your children with your need. They seek the truth before they can die. We can teach your parents well. That children's hell will slowly go by. Fix the one you'll know by Don't you ever ask them why If they told you you would cry So just look at them and sigh David Crosby en Stephen Stills geassisteerd door Dallas Taylor op percussie en Greg Reeves op bas en verder uh, maar die was op dit moment niet te horen. Neil Young die hier ook nog het een en ander in doet, maar dat horen we straks nog wel want die heeft twee liedjes aan deze LP bijgedragen. Neil Young dus, precies te zijn. Uh, we gaan uh, verder met uh, we gaan ook weer lopen? Oh, geen idee. Ja meneer Nederlandse, het kan graag lopen. Ja, we hebben we ook een Nederlandse versie ja, gehad. Ja. ja dan hebben we ook een Nederlandse versie van Nederland. Yes, was, Mr. Jensen, het kan weer weird lopen, ja. Ja, het kan uh, yeah, walk very uh, weird. Silly. Silly. Ja, silly walks. Ja. ja. <laughs> nou, wat heb je vandaag uh, voor uh, Hele zware wat heb, muziek? Wat heb je vandaag uitgezocht om onze luisteraars zo snel mogelijk bij de radio vandaan te willen Eh, De village people. Oh jee. Ja, inderdaad, oh jee. Oh. En daar tegenover staat iets heel zwaar. Oh god. Dat nou, ga ik het niet vertellen. Nee. En iets heel stils, helemaal aan de overkant. Ja. Uh, oh. de Village People hebben met uh, Go West als origineel. Ja. Oh, ja. Ja, ik verzin ze ook niet, hè. Nee, ik ook niet. Dus uh, mij niks excuses voor. Ik vind allebei niks. Maar... Nee, ik ook niet. Oh, sorry. Uh, dat mogen wij niet zeggen. Ja, we maar... mogen de jury niet beïnvloeden. Nee, we hebben een zeer deskundige jury, dames en heren. Namelijk de heer A.J. Vos, is voorzitter van de jury. Ja. Dan zijn broer, die heer Javos, Vos, die is uh, tweede vierde lid. En dan hebben we nog zijn oom ook, uh, n N. E. En E. E. Vos. Die hebben we ook. Die hebben we ook. En dan hebben we ook nog Pascal Vos. Ja. Dat is uh, zijn achterlijke neef. Dus zijn artist is zijn tweelingbroer. Echt niet. <laughs> Schoon, joh, joh. Goed, we gaan luisteren naar de Village People met Go Go West. Village People go is. een ja, frabe luisteraar uh, van de heide en veer komt aan met een zingertje met een YMCA Village People. Alsof, alsof één plaat van dit gezelschap al niet genoeg is. Ja, ik vind dit wel erg sap. Maar goed. Ja, en dan moeten we de cover ook nog. Ja, en dan uh, gaan we snel maar er, uh, uh, overheen rijden. we hem even... Ja, dan gaan we er ja. heel snel gaan. Deze kinderen allemaal. De zware jongens. Huh. Met stil aan de overkant. Is stil aan de overkant ik stil aan de overkant. stil aan de overkant. ik zie aan de daar ik aan de bar. Je lacht niet. Dat is zo bizar. Wat is er? Heb je een probleem? ik help je. En zo overheen. Ik zeg dan, kijk naar de mensen hier en kijk goed wie heeft nou echt plezier? Want waarom zingt er dan nou niemand mee met liedjes hier in het café? Het is stil aan de overkant. Het is stil aan de overkant. Het is stil aan de overkant. Het is stil. We vissen, doen we elke week We vissen, bij ons uit de streek We vissen, altijd achter het net Maar we zingen, hebben dikke geplet. Het is stil, aan de onderkant Het is stil Nou, ja, ik niet in ieder geval. We hebben ik het niet aangezongen. Ja, erbij, hoppa. Zo. Dit knal kost al een strafmunt hoor. We gaan draaien. Maar waarom? we moeten nog wel even een orde van de jury hebben. Oh ja. Uh, jury? Uh, de heer ja. Le, ja, jury. Wat is jury worden? De heer P.B.V. V, Vos. Ja. <laughs> <laughs> er zit er in ieder geval laatst, we staan er eentje met zijn duim naar beneden toe te wijzen. Okay. Ja, twee, keer. twee keer. nog wel. En jij als... Uh, nou nou ja, is dus ik heb liever moed. van de tweede af de originele, of gewoon van Go West natuurlijk. Dan oh, nou ja, word ik okay. toch liever. Dus, en, uh, is het, echt, uh... het is heel de overkant. Ja. Zo. Ja, nou mee. Mee. Ja. Ja. Wow. De muziek. Nou, Oké. Okay. Mamio Beach gaan we draaien van het album Me, Myself, I van Joan Armatrading uit 1980. Tijd voor muziek. It's been so dark I've seen you My old friend I remember your eyes That they would shine Those crazy times When you and I Fooled around I remember the time we fell in love Didn't know how to say goodbye made me take goodbye look around and that little girl she cried and cried she asked me if I knew exactly why you gone know I, I told a lie I said you failed she'd be much happier with someone else but then do the same Goodbye! Beach, tenminste ik neem aan dat je het zo uitspreekt, van het album uh, Me, Myself, I and Joan Armatrading uit 1980, haar achtste LP alweer. En sorry dat ik het begin zei. de tweede, dat dacht ik. Het <lacht> was voor mij trouwens de eerste, eerste LP die ik uh, kocht. Uh, Joan Armatrading die uh, onder andere een grote hit had met het nummer Rosie, dat weet u zich misschien nog wel te herinneren. Uh, zeg je nou Rosie? Rosie. Oh, ja. Nee, leuk. ik stond verkeerd, ga ze niet voor. Je moet dat prutters uit je oren uh... Nee, nee, ik zat even het plaatje voor te luisteren, dus ik hoorde er ergens veel op de achtergrond. Ja, ja, het zal wel weer. <laughs> Smoozie is goed, maar je praat je niet. Uh, We niet. Volgende week, dames en heren, trouwens, laten we dat nog wel even vertellen, volgende week, dan nou zijn we weer op locatie. Ja, ik denk dat het je locatie, uh, uh, nee, uh, op de locatie. Uh, Vanuit Carafé V4 zitten we in Haltestraat volgende week. Ja. Uh, tussen 2 en 5. En we hebben ook een uur langere uitzending volgende week. Ja, dat klopt. Huh? We hebben de begonnen heel lief aangekeken. Ja, en we mogen nu. We hebben 500 euro in seconde geschoven. En toen <laughs> mogen mogen we even een uurtje langer uitzending. Hallo, die man is niet corrupt. Oh nee, dat is waar, sorry. Ah, jee vos, is de, is de discretie zelf? Dat is waar. Ja, die ga, ga je toch niet zeggen dat je 500. Dat was gewoon een polygeld. Ja, dat, dat ik zoveel geld heb? Oh Monopoly! <laughs> ik ben gisteravond weer. Ik gisteravond weer als miljonair geëindigd. Ik heb geen centen te maken, maar gisteravond in Monopoly had ik 1.700.000 euro. Zo? Ja, ik won met alles straten. Op de computer. Leuk is dat hè? Keurig. Ja, ik vond het wel knap van mezelf. En hoe lang heb je erover gedaan? Uh, Drie kwartier. Oh, dat vind ik best snel leuk. Ja. Ja. Nou ja, ik kreeg op een gegeven moment kreeg ik Arnhem in de handen. En dan kon ik gelijk hotels op <laughs> Sorry meneer Vos dat we over Monopolie zitten nou, we moeten muziek brengen. <laughs> nee, maar Monopoly, je, je, Toen ik het thuis altijd speelde, ben je gewoon een hele avond of twee avonden mee ja, bezig. Het, ja, ik speelde nu. Ik heb nog één grodelde en de twee ja, grulders erop liggen uh, uh, van briefjes enzo. Ja, leuk is dat. Hoe uh. Florijn waren het zo? Ik speelde, zo oud is dat spel wat ja, wij thuis zitten. Ik speelde tegen computerspelers natuurlijk. Maar ik woon begonnen gelijk. Ja, in ja, drie kwartier tijd. Ja, knap. Twee avonden waren wij er altijd mee bezig. Ja, dat kan. Maar ja, met mensen spelen ze altijd anders met goed. We gaan door met de Beach Boys. Laten we maar weer muziek gaan draaien, vind ik ook. Uh, Breakaway is het volgende nummer. Van de Definite Album, oftewel die een met de grote hits van de Beach Boys. Break, break, break, break, break. Enjoying you, I love you, come Is bekend natuurlijk door een uh, fantastische samenzang. En <tieft> ja, daar zitten we vandaag dik in. Want we hebben natuurlijk ook Crosby Stills Nation Young nog. Ook zo'n band die uh, als handelsmerk een prachtige, mooie, harmonieuze samenzang had. Dat is overigens niet te horen in het volgende nummer. Uh, van die prachtige LP Déjà Vu. Een nummer van David Crosby. Wat hij uh, opgenomen heeft in de ja, nog resterende studio-tijd. ...en uh, hij was nogal boos in dit nummer... ...en dat is ook goed te horen... ...want zijn uh, vriendin Christine Greaves, die, uh, ...die was uh, niet zo lang, lang daarvoor uh, overleden... ...tijdens door een auto-ongeluk... ...en de man was daar nog steeds wit... ...en wit heet over erg boos... ...en uh, ik denk ook... ...dat verhaal heb ik tenminste wel eens horen vertellen... ...ik weet niet of het allemaal waar is... ...maar dat heb ik wel eens verteld... Uh, ...dat de titel Almost Cut My heart te maken had... ...met het feit dat hij ook bijna opgepakt werd... Uh, ...wegens uh, overmatig drank- en drugsgebruik. Uh, maar nogmaals, dat weet ik niet zeker. Dat heb ik ook wel eens horen vertellen. In ieder geval is het een monument op deze prachtige plaat Déjà Vu. David Crosby schreef het en zong het ook. Almost cut my hair. Ja Nou, monument op deze plaat vind ik dit nummer echt een monument. Prachtig mooi. Uh, gezongen door uh, David Crosby. Ook grotendeels door hem gespeeld. Opgenomen eigenlijk in de tijd die nog over was. De LP was al klaar. Um, de anderen waren al weg En toen heeft hij dit uh, zelf nog met een aantal muzikanten uh, opgenomen. Almost Cut My Hair. Fantastisch werkje van de LP Déjà Vu. Van Crosby, Stills, Nash en Young met Joan training. Laatste nummer voor het uh, nieuws en uh, het weer en de boodschappen en zo. En na het nieuws zijn we natuurlijk weer terug... ...met een leuk uh, humoristisch fragment van de heer Bommans. We gaan verder. Hier is France. We hebben net gehad hoor, deze, deze. hebben we net gehad. Dit is nummer twee, je moet we nummer drie hebben, dames en heren. We gaan even... Uh, ja. Dit, dit is nummer drie hoor. Oh? Ja. Nou, dan hebben we net de verkeerde gehad, nee, Dit is nummer twee. Oké. Okay. Okay. Dit is nummer één. Nou, nou, nou ben ik in de war, hoor. Nou, ben, nou, nou zijn we echt in de war. Dit is nummer twee. Ja. Nou, dan hebben we net nummer drie gebruikt. En laten we nu deze draaien. Mammy Beach is dit. En friends hebben we al eerder gehoord, dus... Is dat. Uh, we hebben ons vergist in uh, de nummers, het eerdere nummer wat we van hard heet heette Friends met die prachtige akoestische gitaar. En dit was dus Mammy Beach Ja, sorry, foutje. Kan, kan gebeuren. Kan gebeuren. Uh, we gaan naar het nieuws. het is een mooie en... voordelen dat dat van vinyl is. Ja, precies. Okay, we mogen die fouten gewoon gemaakt worden. Ja, bij vinyl. Het is allemaal nog een betere handwerk he, bij ja. ons. Ja, daarom. Um, volgende week dus zijn we live op locatie, dames en heren, Café 4. Uh, en als je het leuk vindt, kom dan gewoon lekker gezellig langs. Neem ook vooral een plaat mee. Mag gerust, een LP, een singletje, als het maar geen cd is, want die draaien we niet. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Te met het De enquêtecommissie De, enquête de Wit is kritisch over het optreden van de Nederlandse Bank.